إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن أستقى الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم als eerste wil ik zeggen, op de huwelijksnacht dient de man zich liefdevol, aardig en attent op te stellen tegenover de vrouw. Door bijvoorbeeld de vrouw iets te eten of te drinken te geven om haar bezorgdheid weg te nemen. Ook kunnen de man en de vrouw gezamenlijk twee rakaat verrichten om daarmee zichzelf eraan te herinneren dat succes en welslagen alleen te verkrijgen zijn door zich aan de wil van Allah subhanahu wa ta'ala te onderwerpen. Ook is het van de sunnah dat de man zijn hand op het voorhoofd van de vrouw plaatst en de volgende smeekbede uitspreekt namelijk Allahumma inni as'aluka min khayriha wa khairi ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi Oftewel o oh Allah ik vraag u haar goedheid en van de goedheid van de geaardheid die u haar hebt geschonken en ik zoek mijn toevlucht tot u tegen haar slechtheid en tegen de slechtheid van de geaardheid die u haar hebt geschonken. En natuurlijk, dat wil niet zeggen dat alleen maar de vrouw het slechte in zich of het kwaad in zich herbergt, maar dat geldt voor iedereen, ook de man dus. Maar het is van de zonde dat de man zijn hand plaatst op het voorhoofd van de vrouw en dat hij deze smeekbeden uitspreekt. Ook dient de man voorafgaand aan de geslachtsgemeenschap met enig voorspel te komen. Dat is gewenst. Dus niet direct overgaan tot de hoofdzaken. Maar eerst een gesprek met elkaar aangaan, flirten, chansen, kussen, voetjevrijen, noem het maar op. Wanneer hij over wil gaan door het consumeren van het huwelijk, dan dient hij het volgende te zeggen... Dus als men gemeenschap wil bedrijven met zijn vrouw, dan kan hij de volgende smeekbede opzeggen, namelijk Bismillah Allahumma shaitaan wa ma razaqtana. Oftewel in de naam van Allah, o Allah, houd de shaytan op een afstand van ons en houd de shaytan op een afstand van datgene dat u ons hebt beschonken. En er is niets op tegen dat de man en de vrouw... naar elkaars geslachtsdelen en intieme lichaamsdelen kijken. Het is toegestaan. Dit op basis van de overlevering die vermeld staat... in Bukhari en Muslim. Waarin Aisha, radiyallahu anha, ons vertelt... dat zij samen met de profeet vrede zijn met hem de grote wassing verrichten en dat zij hun handen in één en dezelfde bak met water stopten en steeds tegen elkaar zeiden, da'li, da'li, oftewel laat een beetje voor mij, laat een beetje voor mij. Ook is het aangeraden voor iemand die geslachtsgemeenschap heeft gehad om de kleine wassing te verrichten alvorens het slapen gaan. Nog beter is het verrichten van de grote wassing. Zo staat er in een overlevering van Bukhari en Moslim vermeld dat de profeet als hij in staat van Janabe verkeerde altijd zijn geslachtsdeel waste en de kleine wassing verrichtte voor het eten of het slapen gaan. Ook moet iedere volwassen man en vrouw Bekend zijn met de wijze waarop de grote wassing verricht moet worden. Je begint met het wassen van je handen drie keer. Vervolgens was je je geslachtsdeel. Daarna verricht je de kleine wassing zoals men die altijd alvorens het aanvangen met het gebed verricht. Daarop volgend dient hij zijn haren grondig te wassen. Het hoofd moet volledig nat worden gemaakt. Als laatste giet hij water over zijn al gehele lichaam, beginnende met zijn rechterzijde en eindigende met zijn linkerzijde. Zo verricht je de grote wassen. In. Dit in het kort over de zaken die men in acht moet nemen op zijn eerste huwelijksnacht. Maar waar het ons vandaag om gaat, is de omgang Tussen man en vrouw binnen het huwelijk. En welke rechten zij in acht moeten nemen. En als eerste wil ik zeggen. Dat slechts de mensen die hun Heer vrezen. Achting en respect tonen voor de rechten die hen door Allah zijn opgelegd. En als het gaat om de rechten die te maken hebben met het huwelijk. Dan kan ik jullie vertellen dat deze rechten. ...zwaarwegend en belangrijk zijn. De profeet zegt namelijk... ...in een overlevering van Bukhari en moslim: ...inna a haqqa en yufa biha... bihi voor forooj. Oftewel, voorwaar. De voorwaarden die het meest waard zijn... ...om nageleefd te worden... ...zijn de voorwaarden van het huwelijk. Dus men moet niet al te licht denken over de voorwaarden van het huwelijk. Het is geen spelletje, zoals een aantal mensen denken. Het zijn voorwaarden die men dient na te komen, na te leven. Anders zou jij je moeten verantwoorden... jegens Allah, subhanahu wa ta'ala, op de dag des oordeels. Maar wat houden die voorwaarden in? Wat houden die rechten in? Waarop moet een islamitisch huwelijk gebaseerd zijn? Als eerste, dient de man zich aardig en goed op te stellen tegenover zijn vrouw. En hij dient ook de vrouw te onderhouden. Hij moet in haar behoefte voorzien. Hij is degene die als verantwoordelijke is aangesteld. De profeet vrede zij met hem heeft gezegd... hen, dus de vrouwen, komt het recht toe om door jullie onderhouden te worden... En van kleren te worden voorzien. Dit natuurlijk binnen jullie mogelijkheden. Bilma'aruf. En indien de man, want dit komt ook heel vaak voor. We horen heel veel klachten daarover. Indien de man wrekkig is, gierig is. En zijn familie niet voldoende onderhoudt. Dan geeft de islam, de vrouw, het recht om buiten zijn weten om een deel van zijn geld te pakken, om in haar behoefte en die van haar kinderen te voorzien. Dus zonder het krijgen van zijn toestemming. Ze kan zo het geld pakken dat zij nodig heeft. Dit op basis van een overlevering, die vermeld staat in al en in Moslim, waarin de profeet vrede zij met hem, toestemming gaf aan Hind bin T'utbah, om van het geld van haar man, Abu Sufyan, een deel te pakken, toen zij haar beklag deed, bij de profeet vrede zij met hem, over de gierigheid van haar man. En de man dient de vrouw, binnen het huwelijk goed te behandelen. In navolging van de volgende woorden van, Allah subhanahu wa ta'ala, namelijk, wa'ashiru bil ma'roof, oftewel, en gaat met hen om, Volgens de voorschriften. Die Allah subhanahu wa ta'ala ons heeft opgelegd. Allah subhanahu wa ta'ala draagt ons op. Om ons voorbeeldig en goed te gedragen tegenover de vrouwen. Dan moeten wij dat ook nakomen. Uit vrees en angst voor Allah subhanahu wa ta'ala. Hoe kan het dan zijn dat er nog steeds mannen zijn die hun vrouwen slecht behandelen? Dat kan enkel en alleen betekenen dat wij verre verwijderd zijn... Van de voorschriften van Allah subhanahu wa ta'ala. Ook zegt de profeet. Vrede zij met hem in een overlevering van Tirmidhi. De beste onder jullie is diegene die het beste omgaat met zijn vrouw. En ik ben de beste van jullie in de omgang met mijn vrouw. Dus de beste is niet de sterkste. Is niet degene die veel geld uitgeeft. Maar de beste is degene die heel goed omgaat met zijn vrouw. De vrouw moet namelijk op een lieftallige en vriendelijke houding en toon van haar man kunnen rekenen. De profeet, vrede zij met hem, zegt namelijk El kalimatu tayyibah Oftewel, het goede woord is een liefdadigheid. Dus als jij een goede woord richt tot je vrouw, dan is het net alsof jij liefdadigheid hebt uitgegeven. En het hebben van een goede omgang met je vrouw, Houd tevens in dat je haar beschermt en haar fouten en misstappen over het hoofd ziet. En dit is een belangrijk punt. Waarom? Omdat er nog steeds wat een groot aantal mensen juist in zijn omgang met andere mensen ontzettend vriendelijk en geneigd is tot vergeven. Maar als het zijn vrouw betreft, dan roept hij haar ter verantwoording... Over het minste geringste. De meeste mensen kennen hem, kennen die persoon. Als zijnde een geweldige man. Maar thuis is die een nachtmerrie. Terwijl de profeet juist zegt. De beste onder jullie is hij. Die goed is voor zijn familie. Dus zoals ik zei. Hij roept zijn vrouw ter verantwoording. Over het minste geringste. Kwetst haar gevoelens. Voortdurend. En stelt zich hardvochtig. ...en streng op tegenover haar. En daarom als sommige mannen het huis binnenkomen... ...dan valt er ineens een stilte over het huis. Niet uit respect en eerbied voor hem, voor deze man... ...maar uit angst en ergering. En dit soort mannen zijn ver weg verwijderd... ...van de richtlijnen van de profeet... ...die ontzettend vriendelijk was... In zijn omgang met zijn vrouwen, salallahu alayhi wa sallam. Het moet doordringen tot de man dat de vrouw een mens is. En onderhevig is aan wisselende gevoelens en gemoedsomstandigheden. En dat zij de ene keer goed handelt en de andere keer een fout begaat. Dat hoort bij de aard van de mensen. Maar de man die zijn verstand goed gebruikt, maakt daar geen probleem van. En doet alsof zijn neus bloed. Het kan niet zo zijn dat de vrouw alle goede eigenschappen in zich heeft. En dat geldt ook voor de man. Zonder meer. De profeet vrede zij met hem zegt. Een prachtige overlevering. Die vermeld staat in Bukhari en in Moslim. De profeet zegt namelijk voorwaar. De mensen zijn net als honderd kamelen, waaronder geen één perfecte rijdier te vinden is. Oftewel, al heeft men de keuze uit honderd kamelen, hij zal nooit een perfecte rijdier kunnen vinden. De ene is geduldig, de andere zit weer lekker, de andere geeft weer veel melk enzovoort. En hetzelfde geldt voor de mensen. De ene is dapper, de andere is vrijgevig, de andere is weer geleerd enzovoort. Maar dat al deze eigenschappen in één en dezelfde persoon samenkomen, komt bijna niet voor. En daarom is het niet juist als een persoon van zijn partner verwacht perfect te zijn. Dat kan niet. Ook zegt de profeet sallallahu alayhi wasallam. En deze woorden zijn gericht aan diegenen die constant klagen over hun vrouwen. Hij zegt namelijk. Wijze woorden van de profeet sallallahu alayhi wa Hij zegt namelijk. Laat een gelovige man. Geen afkeer hebben. Voor zijn gelovige vrouw. Indien hij. Een van haar eigenschappen niet leuk vindt, laat hem dan tevreden zijn met een andere eigenschap van haar die positief is en die hem dus tot tevredenheid stemt. Zo moet een moslim zijn. Kijk niet alleen maar naar de negatieve punten. En ook zegt Allah subhanahu wa taala in Surah Nisa, vers 19: تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا Subhanallah. Hij zegt, Allah subhanallah, hij zegt, en wanneer jullie een afkeer van hen hebben, van hen hebben, van jullie vrouwen, dan kan het zijn dat jullie een afkeer hebben van iets, terwijl Allah daarin veel goeds geplaatst heeft. Alleen jij ziet het niet. Jij denkt dat het slecht is. Terwijl Allah subhanahu wa ta'ala, Heel veel goeds in die eigenschap heeft geplaatst. Dus het kan zijn dat de man eigenlijk ten onrechte een afkeer heeft van iets. En er is geen huis te vinden waar zich geen problemen voordoen tussen man en vrouw. Dat kan niet. Zelfs het huis van de profeet is daarvan niet gevrijwaard. In Sahih al bukhari staat een overlevering. Waarin Omar, en luistert naar het volgende. Waarin Omar vertelt: Wij, de mensen van Quraysh stonden bekend om het feit dat wij de vrouwen onder de duim hielden. Maar toen wij naar Medina verhuisden, werden wij geconfronteerd met mensen die onderdeden aan hun vrouwen, die juist door hun vrouwen onder de duim werden gehouden. Toen begonnen onze vrouwen, zegt Omar, toen begonnen onze vrouwen van hun vrouwen te leren. En op een dag, toen ik tegen mijn vrouw iets zei, werd ik plotseling verrast door tegenspraak van mijn vrouw. Hij zei iets tegen haar en hij was altijd gewend dat ze alles accepteerde en dat ze niks terug zei. Maar deze keer zei de vrouw iets terug tegen Omar. Toen zei ik tegen haar, zegt Omar radiyallahu anhu. Hoe durf je mij tegen te spreken? Ze zei, en waarom mag ik jou niet tegenspreken? Als zelfs de profeet door zijn vrouwen wordt tegengesproken. En soms door een van hen de algehele dag wordt genegeerd. Omar schrok ontzettend hiervan. Hij kon zijn oren niet geloven. En hij zei, verloren is diegene die dat doet. En ook tussen Ali, radiyallahu anhu. De grote metgezel, mogen Allah wel tevreden met hem zijn. En zijn vrouw Fatima, de dochter van de profeet, die tevens behoort tot de beste vrouw van het paradijs. Fatima radiyallahu anha. Ook tussen hen deden zich soms problemen voor. En een keer toen Ali ruzie kreeg met Fatima, vertrok hij naar de moskee om daar de nacht door te brengen. En Sahib ibn Sa'd vertelt ons... Zoals vermeld staat in Sahih al-Bukhari. Dat voor Ali, radiyallahu anhu, de meest geliefde naam Abu Turab was. Abu Turab, En dat betekent de vader van, van de aarde, van zand, precies. Abu Turab was. En hij hield ervan om Abu Turab genoemd te worden, radiyallahu anhu. Een naam die hij van de profeet Vrede Zijn met hem had gekregen. Toen hij een keer ruzie had met Fatima. En na de moskee was vertrokken en tegen de muur is gaan zitten. Toen is de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, hem achterna gekomen. En toen hij zag dat de rug van Ali helemaal onder de aarde zat, dus onder het zand zat, wat afkomstig was van de muur. Begon de profeet het zand of de aarde van de rug van Ali te vegen. Zeggende, gaat zitten, o Abu Turab." Dus dat was de eerste keer dat hij me Abu Turab noemde. Maar hij was eigenlijk gekomen om met hem te praten over het akkefietje wat plaats had gevonden tussen hem en Fatima anha. Wat ik eigenlijk wil zeggen is dat het, zelfs, dat het zelfs tussen Ali en Fatima het een en ander plaats vond. Dus het is menselijk eigenlijk dat er zich problemen voordoen tussen de man en de vrouw. En als zich een probleem voordoet tussen de man en de vrouw, dan dienen zij hun verstand te gebruiken. Toevlucht te zoeken tot Allah tegen de vervloekte shaitaan. Want hij wakkert dit soort dingen eigenlijk aan. Ook dienen zij al-wadu' te verrichten. Twee rak'at te bidden. En als een van hen staat, dan dient hij te gaan zitten. Of als zij of hij zit, dan dient hij of zij te gaan liggen. Want dit zorgt ervoor dat zijn of haar woede aanval. Wegtrekt. Een andere oplossing is dat een van de twee afgaat op de andere en zijn excuses aanbiedt voor zijn gedrag om verdere escalatie te voorkomen. De ene keer mag het de vrouw zijn en de andere keer mag het de man zijn natuurlijk, zonder meer. Zo moeten volwassen mensen met elkaar omgaan. De relatie, beste mensen, tussen man en vrouw is één die gebaseerd is op liefde en wederzijdse respect. Is één waarin zowel de vrouw als de man ervoor moeten zorgen dat de shaitaan buiten de deur blijft. Want hij is er altijd op uit om het huwelijk te verstoren. En daarom staat in Sahih Muslim een overlevering van Jabir radiallahu anhu waarin hij zegt dat de profeet vrede zijn met hem heeft gezegd dat Iblis, de shaitan, zijn troon op het water plaatst en vervolgens zijn leger erop uitstuurt. En degene van hen die de grootste fitna weet te veroorzaken, zou de hoogste positie bij hem bekleden, of zou de meest naaste positie bij hem innemen. Daarna komt het leger weer terug en zij vertellen hem welke fitna. Zij teweeg hebben gebracht. Eén van hen zegt tegen Iblis. Ik heb dit en dit gedaan. Waarna Iblis tegen hem zegt. Je hebt niets gedaan. Oftewel het stelt niks voor wat jij hebt gedaan. Maar dan nadert één van hen. Iblis. En zegt tegen hem. Ik ben niet weggegaan. Totdat ik het voor elkaar heb gekregen. Om hem en haar uit elkaar te drijven. Totdat ik het voor elkaar heb gekregen om de man en de vrouw van elkaar te scheiden. Dan laat Iblis hem dichterbij komen en zegt tegen hem, je hebt goed gehandeld. Hij is onder de indruk van zijn verrichtingen. En daarom moet men ervoor zorgen dat ze de setaan buiten het huis houden. Want als hij eenmaal binnen is, dan zal hij er alles aan doen om dit huwelijksleven te ruïneren, kapot te maken. Ook is het aan de man natuurlijk om zijn zieke vrouw te verzorgen. De profeet vrede zij met hem, gaf Uthman ibn Affan vrijstelling van oorlogvoering, zodat hij bij zijn zieke vrouw Rokaiyah kon blijven en haar kon verzorgen. Ook is het natuurlijk gewenst voor de man om te spelen en te dollen met zijn vrouw. Natuurlijk dit allemaal binnen de grenzen van fatsoen en geloof. En de man moet van tijd tot tijd met zijn vrouw erop uitgaan voor een wandeling, maaltijd in de open lucht, terwijl een picknick, reis, familiebezoek enzovoort. En zelfs de profeet, vrede zij met hem, was gewoon om met zijn vrouwen te spelen en te dollen. Zo vertelt Aisha ons dat zij samen met de profeet heeft staan kijken naar de spelende mannen in de moskee. Een wedstrijdje hardlopen hebben gehouden. En dat hij haar altijd liefkozend humaira noemde. Dat was eigenlijk een troetelnaam die de profeet sallallahu gebruikte voor Aisha radiallahu anha. En ook als hij zich had teruggetrokken in de moskee om zich te richten op het aanbidden van zijn heer. of oftewel, oftewel bezig was met le'tikaf. Werd hij vaak bezocht door zijn vrouwen in de moskee. En hij stond hen te woord, zelfs tijdens de etikaf, en gaf hen tijd. En als zij weer besloten om naar huis te gaan, liep hij mee naar de deur om afscheid van hen te nemen. Salallahu alayhi dus aandacht geven aan jullie vrouwen, voor degenen die getrouwd zijn. degenen die nog niet getrouwd zijn, deze adviezen zijn ook voor jullie bedoeld, want jullie zouden toch wel binnenkort ook in het huwelijk treden, en ik weet dat een aantal van jullie niet kunnen wachten. Ook dient de man zijn vrouw te onderwijzen in het geloof. En haar te beschermen tegen de zonden en verdorvenheden. Allah subhanahu wa ta'ala zegt namelijk... Oftewel, o jullie die geloven... Behoed jullie zelf en jullie gezinsleden voor het vuur. En ook wil ik tegen de vrouw zeggen. Dat zij bepaalde zaken die islamitisch gezien verboden zijn. Moet vermijden. Zelfs als haar man hierom vraagt. Of haar hiertoe dwingt. Want je mag niemand gehoorzamen als je daarmee Allah ongehoorzaam bent. Dus het is bijvoorbeeld niet toegestaan voor de vrouw om zich schuldig te maken aan bepaalde zaken, die volgens haar man haar mooier zouden maken, maar volgens Allah haar zouden vervloeken, zoals het verdunnen van de wenkbrauwen. En nog meer van zulke verboden zaken, want de profeet heeft de namissa, dus de vrouw die de wenkbrauwen voor anderen epileert, en heeft de Mutanamissa, de vrouw die haar wenkbrauwen laat epileren, de wasila, de vrouw die bij anderen nep haar of het haar dat afkomstig is van een ander invlecht. En de mustausila, de vrouw die dit soort haar bij haar laat invlechten. Hij heeft ze allemaal vervloekt. En de overleveringen hier omtrent zijn terug te vinden in Sahih al bukhari en Sahih Muslim. Ook dient de man niet overdreven jaloers te zijn. Hij moet daarin de gulle middenweg zien te vinden. Dus hij moet zich wat dat betreft gematigd opstellen. Hij moet niet constant slecht denken over zijn vrouw en haar bespieden. De profeet heeft het verboden voor de man om zijn vrouw heimelijk te gaan volgen en in het oog te gaan houden met als doel haar fouten en misstappen te verzamelen. Maar ook dient de vrouw daarentegen de eer van haar man in zijn afwezigheid natuurlijk niet te schenden. En goed zorg te dragen voor het huis en voor haar en zijn kinderen. En dat zij geen zaken van hem eist die buiten zijn bereik en macht liggen. Ook is het verboden voor beide partners om hun bedgeheimen aan anderen door te vertellen. En zaken die zich tussen man en vrouw voordoen naar buiten te brengen. De profeet zegt namelijk in een overlevering van moslim... Inna sharram nasi in da Allahi menziletan, yom al-qiyamah, a rasulu, yufdi ila Imraatihi wa tufdi ilayhi, ثum sirraha. Oftewel, degene die de slechtste positie inneemt bij Allah op de dag des oordeels, is een man die gemeenschap bedrijft met zijn vrouw en zij met hem en vervolgens dit aan anderen gaat doorvertellen. Ook als de man het huis binnenkomt, dan moet hij zijn vrouw met een brede glimlach tegemoet gaan. En haar op een islamitische wijze groeten. Beste mannen, glimlachen kost niks. Een innige omhelzing kost niks. Een paar liefkozende woordjes kosten niks. Maar kunnen daarentegen een geweldige invloed hebben op de vrouw. Wat heb jij te verliezen als jij bij binnenkomst vraagt aan jouw vrouw, hoe gaat het met jou? En ik heb je ontzettend gemist. En wat heeft de vrouw te verliezen als zij tegen haar man zegt wanneer hij thuis komt, wat was het huis leeg zonder jou? Het huwelijksleven kan ontzettend mooi zijn. Wanneer de man en de vrouw zich zouden vastklampen aan het koord van Allah, elkaar lief zouden hebben... Allah zou de vragen om elk ander te vergeven en te zegenen en hen weer bij elkaar zou brengen in het paradijs.